Omwonenden zeggen tegen de regionale omroep dat er met explosieven naar het pand is gegooid. bute reed naar Pierre Knoops is overleden, meldt 1 Limburg. Knoops gold als een meester in het houden van komische voordrachten, staand in een regenton de but. Begin jaren 60 won hij belangrijke bute die werden georganiseerd rond Carnaval. Hij trad ook op voor radio en tv. Pierre Knoops was 80 jaar.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 wordt op zaterdag. Joden uit de jaren 80, Curiosity killed the cats and down to earth. Ja, de klok geeft het aan. 7 over 2, Zandvoort. Goedemiddag. We zijn er weer. Studio Tolweg 10A. En wie zijn we? Nou, dat ben ik zelf. En uh, Albert-Jan. Goedemiddag, Albert-Jan. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Luisteraars, welkom bij WDOM 3UUR live. Uh, lokale zender uh, live vanaf de Tolweg 10A ZFM. We hebben er weer zin in. En we hebben een vol programma. Ja, eerst even De brand. Ja, ja, dat was, ja, dat is echt even breaking news. Dat was daar... even voor 12 uur een melding over een brand. Ja. Een grote brand bij een appartementencomplex. Ja, maar aan het begin van de middag is er een scootmobiel... in de flat aan de cornelis Ziegestraat in Zandvoort in brand gevlogen. Het vuur was snel onder controle, maar richtte wel veel schade aan. Het scootmobiel stond in de hal op de bovenste etage. Omdat er veel rook vrij kwam, werd rekening gehouden met een grote brand. Uiteindelijk bleek het mee te vallen en werd het zijn brandmeester snel gegeven. De bewoner van het naastgelegen appartement is nog wel nagekeken in de ambulance... omdat zij rook had ingeademd. Volgens de veiligheidsregio heeft het vuur flink wat schade aangericht in de hal van de flat. Ook de woning ernaast is beschadigd. Dus salvage komt helpen, al dus een woordvoerder. Maar jij bent er ook geweest. Hebt ja, er behoor... waren heel veel hulpdiensten. Dat was opvallend. Het was behoorlijk snel opgeschaald tot een grote brand. Hè? En toen weer afgeschaald. Dus... Ja, uiteindelijk weer afgeschaald, want toen het brandmeester was... dan wordt het weer afgeschaald. Maar het was wel even uh, veel sirenes in het dorp. Heel veel sirenes, heel veel rook. Ja, maar goed. Dat Gelukkig was... viel het achteraf mee. Ja, dit was het laatste nieuws. Wij gaan door met de agenda. En wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan heel veel doen. Uh, veel uh, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Rond de klok van half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht. Blijft het zo? Wordt het beter? Nou, veel slechter kan het niet, want het is behoorlijk grijs buiten... Uh, het dieren van de week we hadden vorige week Glen. Dat was die, die jachthond. Die is gereserveerd. Hé, hey, dat is goed nieuws. Dat is goed, goed nieuws. Dus we hebben nu deze week weer een nieuwe. En die luistert naar de naam Loetje. Het gedicht van de week. Ja, ik zal mij daar niet mee bemoeien. Want het laatste uur krijgen we Marco Termes uh, op bezoek. Die komt even langs. We gaan met hem bijpraten over, uh, uiteraard over zijn, uh, zijn romans. En het roman die hij aan het schrijven is. De activiteiten waar hij mee bezig is. En uh, wat er nog meer te doen staat. En dat heeft alles te maken... met de link tussen Marco Termes... en Sociaal Wijk Zandvoort. Uh, hoe die link in elkaar zit... dat allemaal in het laatste uur. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We hopen te gaan voetballen. Er wordt sowieso gevoetbald. Maar we hopen dat Joop van Nessen voor ons daar aanwezig is. Hij heeft wat problemen met zijn telefoon. Maar wij gaan proberen dat voor drie uur... Uh, te herstellen, want de wedstrijd SV Zang voor Jong Holland begint om drie uur. En om tien over drie is de planning dat we Joop voor het eerst gaan bellen vanaf Duitjesveld... Ik zou zeggen genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert Jan, we hebben weer een uh, druk programma tussen 2 en 5 uur. Zandvoort, een hele goede middag. Nou, de radio lekker aan, hè? want buiten de informatie hebben we ook heel veel lekkere muziek. Waaronder uh, wederom een single we uit de jaren tachtig things down, value your opinion, don't criticize Is eigenlijk altijd zo in de maand december dan hoor je dit soort muziek op de radio. Daar worden we alleen maar vrolijk van, toch? Uit de jaren tachtig was dat Alexander O'Neill en criticize. Zo dadelijk het nieuws in het kort, maar eerst deze van The Lost Frequencies. Oh,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 De laatste verscheiden single van Last Frequencies, onze zuidenburen. buren de single Like I Love You. Het is 17 over 2, Zandvoort nogmaals een goede middag. En we hebben het nieuws in het kort voor je. Op de zeeweg is een wielrenner vrijdagmiddag licht gewond geraakt bij een valpartij. Nabij het strand van Bloemendaal ging het 80-jarige slachtoffer... rond kwart over drie op, de fiets, op het fietspad onderuit. De man wilde de weg oversteken en bij het omkijken of de weg veilig was... reed hij Pardoes tegen een paaltje aan... De politie was snel ter plaatse om de man in veiligheid te brengen. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer opgevangen en nagekeken... maar hij hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. En vrijdagavond op de zeeweg is een automobilist in botsing gekomen... met een overstekend hert. Omstreeks kwart over negen reed de man richting Zandvoort... toen het dier plotseling de weg overrende. De bestuurder kon niet meer op tijd ontwijken. Het hert werd licht geraakt en vluchtte door de schrik in de richting de duinen in...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 Het rapport en het collegebesluit daarover zijn uh, afgelopen week openbaar gemaakt en worden op dinsdag 4 december besproken in de raadscommissie. Deze vergadering begint eerder dan gebruikelijk, namelijk al om 7 uur. En Zandvoort ontving vorig jaar 80.084 euro aan kleinmansgelden. Geld van het Rijk speciaal bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Dit geld is in 2017 volledig besteed aan uitgaven aan kinderen in het kustdorp. Alleen de manier waarop is niet helemaal uh, hoe het is bedoeld. Zandvoort gaf namelijk ruim 93.100 uh, uh, euro uit aan kinderen... terwijl het Kleinmans Gelden dus ruim 80.000 euro bedroegen. Het geld ging naar de Stichting Jeugdcultuurfonds, 25.144 euro... Stichting Jeugdsportfonds, 13.736 euro... en bijvoorbeeld Laptop en Fietsen, 5.000 euro. Ook betaalde Zandvoort meer dan 37.000 euro... Uh, bijvoorbeeld schoolkosten. Maar dat ging om uitgaven vanwege bestaand beleid. Dus daar waren de Kleinmansgelden niet voor bedoeld. Daar had de gemeente zelf geld voor moeten reserveren. Van een deel van het geld werd dus gemeentebeleid betaald. Daar staat tegenover dat het geld wel bij de kinderen terecht is gekomen. Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het Rijk. In de Volksmond bete uh, beter bekend als het Kleinmansgelden omdat het door toenmalige staatssecretaris Jette Kleinsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld. En h vroeg via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur, de BOP, bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen. Wat daarbij is gedaan en wat er is gebeurd met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we dan ook nog aanvullende vragen gesteld. Maar goed, Zandvoort uh, houdt zich keurig aan de regels. Dat is mooi, dankjewel albert -Jan. Het nieuws is ook uh, na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. En vanaf vandaag kan je meedoen aan de Adventskalender, ja. Dus het is uh, zeker de moeite waard om onze app te downloaden. Hier is muziek van Sister Sledge en we are family. Dus ik doe het altijd goed op de radio. Zo ook op deze zaterdagmiddag bij CFM. Yo, de Sister Sledge en We Are Family. Aan de telefoon hebben wij Toos Bergen. Want morgen gaat er een geweldig mooie concert plaatsvinden in Agatha Kerk. En het is het concert van The Voice Company. Dat klopt. Toos, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel Rob. Uh, uh, nou, dit is al Albert-Jan hoor. Het gaat heel snel hier, hoor. Oh, ja, we, we wisselen heel snel af. Oh, nou, helemaal goed, helemaal goed. Maakt niet uit. Dankjewel, jongens. Een groot koor van de Voice Company naar Zandvoort. Ja. Jullie ja. als Stichting Classic Concerts hè, doen natuurlijk al gebruikelijke uh, klassieke concerten. Maar dit is echt een grote productie die morgen te zien is. Ja, dit is de grote productie, dat doen we altijd één keer per jaar. En uh, ja, we hadden gedacht dat het is iets anders te doen dan anders. Meestal hebben we wel wat uh, zwaarder klassiek of wat religieus, hè, zoals de Matthäus Passion. Of, uh... Maar we hadden nu uh, bedacht dat we uh, iets wilden met een groot koor en met dans erbij. Dus dat is eigenlijk een beetje uniek voor Classic Concerts, dat we voor de eerste keer in ons bijna 20-jarig bestaan een concert hebben waar ook gedanst wordt. En dat dansen, dat gebeurt onder andere door Danny Boom en Anneke Gijsens, die beiden in 2017 een grote prijs hebben gewonnen met So You Think You Can Dance. Dus dat zijn bekende Nederlanders. Dat zijn bekende Nederlanders, ja. Ja, dat mag je wel stellen. In ieder geval, eh, ja, jonge mensen. In die zin van, eh, nou, niet jong tussen de tien en de twintig. Maar wel wat ouder. Maar wij dachten daarmee ook een publiek een keer aan te boren. Wat daar misschien ook belangstelling voor zou hebben. Maar wat blijkt, en wat schetst onze verbazing... dat het heel slecht gaat met de kaartverkoop. Kijk, dan en dat met... vinden we wel een beetje, ja, jammer teleurstellend uh... ja dus uh, ja, want zo'n zo, zo groot koor uh, als de, de voice company met alles erop en eraan uh, ja. dat, dat is een vrij grote bezetting maar de locatie en de akoestiek is natuurlijk prachtig dus ja, als je het dus bij, ja. bij elkaar optelt, dan is het toch een prachtig ja. concert wat er morgen plaats gaat vinden. Ja, en we hebben een, een sopraan, Angelique van Leijenhorst, en we hebben een mezzo sopraan En dat is een, een vrouw die komt uit Iran. Die is ooit uh, met haar ouders naar Nederland gevlucht. En zij gaat ook, uh, of uit Irak moet ik zeggen, ik zeg Iran, maar ik bedoel Irak. Zij gaat ook op een gegeven moment in het Irakees een, uh, een lied zingen wat uh, gaat over de vrede. Dus ze wil ook een beetje tevreden uitdragen. En uh, het is een prachtig mooie vrouw. En uh, ze heeft een hele mooie stem. Dus uh, ja, dat, dat, uh, de, en dan die drie mooie dansers erbij. We hebben een, een groot danspodium neergezet. En, dus het kost nogal wel wat. En uh, Robert Bakker, die, die doet, de, die doet de, de, de algehele productie. en uh, ja, wat We wat hebben onder andere voor de pauze wat klassieke delen op het programma. Staan, waar het koor en de sopranen met me zingen. En na de pauze hebben we uh, stukken van Erik Satie, uh, Philip Klaas, misschien ook wel bekend, en Einaudi, uh, Lodovico Einaudi. En dat zijn stukken waarop dan gedanst gaat worden. Ja, en zeker nou, dat, het unieke van. De, je gaf het al aan het begin van het gesprek aan. Het unieke is van klassieke muziek in combinatie met, met dans na de pauze. Is toch wel ja. een, een, een, een extra uh, trekker, zou ik zo zeggen. Ja, ja dat, dat leek ons ook. Het leek ons zo mooi om, om gewoon ook een, ah, de jonge mensen een, een kans te geven hè, op het podium. En uh, daar zijn we altijd wel voor, voorstander van. En, uh, en dat inderdaad in combinatie met klassiek. Want je mag toch wel Erik Satie en Philip Klaus, onder andere. Ja, dat zijn toch wel uh, ook. ...in mijn ogen wel wat klassiekers. Ja. Dus um, ja, het, het, we, we vonden het zo leuk. En het valt ons dan zo zwaar dat die kaartverkoop zo tegenvalt. En dan denk ik van... ...realiseren mensen zich wel wat voor mooi product ze laten liggen. Nou, vandaar dat, dat, uh, vandaar dat we er ook extra aandacht aan geven. Vanmorgen was Jel de gast bij Goedemorgen Zandvoort... ...en vanmiddag bij ons ja, in de uitzending. Ja. Waar ja. kunnen mensen nog kaarten krijgen? Uh, nou, ze kunnen ze gewoon morgen aan de zaal kopen. Uh, ze zijn eventueel nog wel bij kaashuis trom te koop, maar ze kunnen ook gewoon, als ze de belangstelling hebben en willen graag komen, gewoon morgen aan de zaal de kaart kopen. Ik moet overigens wel, dat mag ik daar niet meteen misschien wel even zeggen, ik was een beetje negatief na het Haarlemse Dagblad vanochtend, maar ik had toen de krant van vandaag nog niet gezien <lacht> en tot mijn grote verrassing en ook voor, tot verrassing van Peter, uh, staat hebben een prachtig stuk in. Dus bij deze mijn excuses voor mijn uitlatingen voor vanochtend aan het Haarlem's Dagblad. Waarvan ze hebben zeker, Ja, ze hebben zeker wel gehoor gegeven aan ons verzoek om er toch wat aandacht aan te besteden. En uh, daar zijn we wel heel blij mee. Nou, wie weet ook morgen, mensen vanuit Haarlem zijn natuurlijk ook van harte welkom tijdens dit uh, ja. groot koor van zeker, de Voice Company. Zeker, zeker. Ja, om kwart over twee gaat de kerk open en om drie uur begint het concert. Het zal ongeveer tot een uur vijf duren en uh, ja, het het wordt volgens mij een prachtige middag. Ik, uh, zoals jij het enthousiasme waar, waarmee jij oproept... om morgen naar het concert te gaan, uh, moet het gewoon een succes worden. En ik hoop ja. dat mensen die dit nu horen uh, nog over de drempel zijn geholpen... om morgen dus dat naar het concert wel. te gaan. Toos, hoeveel, hoeveel kosten de kaarten? De kaarten kosten 20 euro. 20 euro, en daar krijgen ze een heel mooi programma voor morgen. En daar krijgen ze een prachtig mooi programma voor. Nou, ik wens je heel veel plezier... Dankjewel. en, en uh, we spreken elkaar nog wel. Is en goed. Dank jullie wel dat jullie deze aandacht aan hebben. Tuurlijk, Toos. Ja. Voor jou altijd. Graag gedaan, oh, okay. Toos. Oké, okay, tot de volgende keer. Doeg. Doei doei. Ja, succes. Doei. Dat is juist van uh, Toos Bergen. Morgen het geweldige concert in de Agatha Kerk. Het begint uh, allemaal om uh, drie uur en uh, uiteraard is iedereen van harte welkom. Kaarten zijn morgen verkrijgbaar voor 20 euro aan de deur. Of nu bij Kaashuis uh, Tromp aan de Grote Krocht. Het geweldige concert duurt tot een uurtje of vijf. En niet alleen klassieke muziek, maar ook heel veel dans daarbij. Dus zeker de moeite waard om uh, daar een bezoekje aan te gaan brengen. Het is 5 over half We zijn er klaar voor. De weer Laten we hopen dat uh, Albertje een goede bericht heeft. Nou ja, we zijn vandaag in ieder geval droog gestart. Maar het is al uh, wel weer bewolkt. Vanuit het westen gaat het bovendien weer regenen. De zuidenwind is duidelijk aanwezig... en waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. De temperatuur stijgt naar een graad of 10 à 11. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en valt er enige tijd regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 9... En morgen wordt het een natte dag met geruime tijd regen. De temperatuur is met 13 graden erg hoog voor de tijd van het jaar. Het dagrecord op Schiphol is precies 13 graden gemeten op 2 december 1985. De wind waait uit het zuidwesten en is matig van. En tot vrij krachtig en aan zee krachtig. De windkracht 4 tot en met 6 morgen. Na het weekend blijft het uitermate wisselvallig met elke dag wel regen of een enkele bui. De temperatuur gaat langzaam weer omlaag naar een meer normalere waarden. Maandag is er nog 12 graden... en volgende week liggen de maxima rond de 7 graden. En dat is uiteraard normaal voor de tijd van het jaar. Aldus Rico Schreuder. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl... of meteopagina.nl Dus Sinterklaas en zijn Pieter die hebben lekker weer... om over de daken heen te rennen, albert en dat gaat natuurlijk gebeuren dit weekend en uh, uiteraard ook uh, dinsdag en woensdagavond. Sint is weer in het land. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote teddybeer, maar meestal krijg ik niets. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos. Hoewel ik snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd vol.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 Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks lang wil je te groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug naar Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. De komende dagen zijn voor Sint en Sint-Pieter. En daarna is het weer tijd voor de kerst. Hè. Dan krijgen we weer de kersthits. Op de radio wordt de kerstboom weer opgebouwd. En uh, zijn we er weer helemaal klaar voor tot aan het nieuwe jaar 2019, Albert Jan. Heb je er al een beetje zin in, of niet? Jazeker. Ja, Ja, jaarwisseling ja, ja, ja, ja, vind ik altijd het leukste hoogtepunt. Maar okay. de kerst is natuurlijk ook gezellig. Een beetje vuurwerk afsteken. En in muziek is dat het hele naar vuurwerk kijken is leuker dan het zelf af te steken. Oké, okay, oké. Okay. Nou, de mooie dagen komen er weer aan. En uiteraard is je eigen lokale radio ZFM erbij. Met de heerlijke muziek, zo in de maatse december. waaronder deze van Marillion. Do you remember? Gewoon een fantastisch nummer, hè? Deze van uh, Meryl en uh, Kelly uit de jaren 80. Ja, je bent er uh, misschien nog gewend dat de wedstrijden van het voetbal allemaal om half drie begonnen. Maar tegenwoordig zijn de thuiswedstrijden die beginnen om drie uur, Albert-Jan. En vanmiddag hebben we een topper, want het is uh, de wedstrijd van het uh, amateurvoetbal uh, van vandaag. De wedstrijd SV Sanford tegen Jong-Holland. Ja, ik hoop, we gaan na het volgende, bij het, onder het volgende plaatje even kijken of we de verbindingen goed kunnen krijgen met Joop. Want Joop van Ness is volgens mij bij die wedstrijd aanwezig. Maar goed, daarover om tien over drie meer. Maar eerst de kledingvoorschriften. Vorige week zijn vernieuwde huisregels voor de in, Zand, voor, voor de, in de Zandvoortse horeca in gebruik genomen. Met deze huisregels moet de veiligheid voor horeca medewerkers en de gasten worden verbeterd. Het initiatief komt voort uit het centrumoverleg Zandvoort. Hierin bespreken bewoners, horecaondernemers... Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort... politie, gemeente Zandvoort en evenementenorganisatoren... hoe zij gezamenlijk het centrum gezellig, veilig en leefbaar kunnen houden. In dit overleg is onlangs afgesproken... om de huisregels van de horeca aan te scherpen. Dit komt onder meer voort uit de sterkere aanwezigheid van Outlaw Motor Gangs, OMG in het kort en voetbalsupporters in de horeca in Nederland... en de risico's die dat met zich mee kan brengen. In de nieuwe regels is de zogenoemde kledingsoptie opgenomen... zodat horecaondernemers bezoekers kunnen weren... met bepaalde kenmerkende kleding. Of het ontbreken daarvan kan ook nog. In het bijzijn van de leden van de centrumoverleg... heeft burgemeester Niek Meijer afgelopen maandag... het eerste bordje met de vernieuwde huisregels opgehangen... bij het Wapen van Zandvoort. Ook de andere horecazaken zullen op korte termijn de nieuwe huisregels ophangen. Koninklijke Horeca Nederlands Zandvoort-voorzitter Robert Hartog... het voeren en zichtbaar maken van duidelijke huisregels... en deze laten naleven, is een groot belang. Een horecaondernemer kan nu makkelijk persoonlijke, makkelijker personen weigeren... of verzoekende gelegenheid of het terras of op het terras te verlaten... Op het moment dat zij daar geen gehoor aan geven... dan plegen ze namelijk lokaal vredebreuk en verleent de politie assistentie. Op die manier wordt gewerkt aan een nog betere veiligheid in Zandvoort. En ook een beetje netter voorkomen van de gasten. Zo is het een van de dingen dus. Uh, inderdaad het uh, kledingvoorschrift. Ja. Hoe je gekleed moet gaan in de horeca in Zandvoort. Alles uh, lees je uiteraard naar, op uh, diverse websites. Veilig uit of zo, is het geloof ik? Kan ook, zo goed, kan ja. ook goed, ja. Dan kan je het lezen, de laatste reglementen hier in Zandvoort. Now. now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground Plaats, deze van Redbox en For America. Straks om tien over drie gaan we schakelen met Joop van Vandaag aanwezig bij de wedstrijd SV Zonvoort tegen Jong-Holland. De wedstrijd in het uh, ama amateurvoetbal van uh, deze week. Daarover straks in uur twee van Zonvoort op zaterdag. Uiteraard veel meer. Dus dat verslag uh, dat komt in ieder geval goed. Daar zijn we weer blij mee. We gaan weer door met de muziek. Hier is Wat Fun in The Right Side One. Right side een van de laatste plaatjes in uur 1. En uur 1 sluiten we af met een goed bericht over jazz in Zandvoort. Ja, uh, alle jazz-liefhebbers in Zandvoort... wees gerust, want jazz in Zandvoort gaat weer van start. De serie Jazz in Zandvoort, die na 16 jaar een eind leek te krijgen... toen initiator en programmeur Erik Timmermans overwerkt raakte... gaat op 13 januari weer van start. Timmermans is dermate hersteld dat hij de draad weer uh, op kan pakken... Voorlopig staan er in de maanden januari, februari, maart, april en mei... op de tweede zondag van de maand weer prachtige jazzconcerten op de agenda. Uiteraard in het Theater De Krocht. De nieuwe serie Jazz in Zandvoort gaat direct spetterend van start... met de geweldige zangeres Deborah J. Carter. Carter, Amerikaanse van oorsprong, groeide op in Hawaii en Japan. De liefde bracht haar naar Nederland... waar ze in een vrij korte tijd uitgroeide... tot een van de meest toonaangevende zangeressen van haar generatie... Zoals gezegd, zondag 13 januari is de herstart van Jazz in Zandvoort. Het concert in Theater de Krocht aan de Grote Krocht in Zandvoort... begint om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Kijk voor het volledige agenda van Jazz in Zandvoort... op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Want jazzliefhebbers, we weten dat u altijd massaal... naar dit soort concerten gaat en zijn gelukkig... In op zondag 13 januari komt er weer een serie Jazz in Zandvoort. www.jazzinzandvoort.nl Ik zou zeggen, schrijft u in voor de diverse concerten. En nogmaals, de entree per concert bedraagt 15 euro. Zondag 13 januari de start met Deborah J. Carter. En we hebben we het alweer over 2019, uh, Albert-Jan. We gaan rustig door. Zo is dat. Dankjewel. Het volgende uur zijn we er weer uiteraard. Met onder meer de voetbalwedstrijd SV Salvoort tegen Jong-Holland. Graag tot zometeen naar het nieuws van 3 uur.